Jasper Meijer met het NOS-journaal. Syrische strijdkrachten erkennen dat ze terrein hebben verloren in Aleppo... de miljoenenstad in het noordwesten van Syrië... waar rebellen een offensief zijn gestart. Gisteren bereikte de groep Aleppo... na onverwachte successen in de strijd tegen het regeringsleger. De Rebellen zouden inmiddels het grootste deel van Aleppo in handen hebben. Het Syrische leger noemt de terugtrekking tijdelijk... en zegt dat het zich gaat voorbereiden op een tegenoffensief. Op het VVD-partijcongres heeft partijleider Jesselgus gezegd dat samenwerking binnen de coalitie lastig is. Maar de partij wil door om vraagstukken die de VVD wil oplossen eindelijk aan te pakken. Waaronder problemen met integratie en bestaanszekerheid. Jesselgus zei ook dat ze nog niet erg enthousiast wordt van wat het kabinet tot nu toe heeft bereikt. Bij een ijshockeywedstrijd in Nijmegen zijn gisteravond zo'n 50 mensen met elkaar op de vuist gegaan. De wedstrijd ging tussen de Nijmegen Devils en de Red Eagles uit Den Bosch. Maar volgens de voorzitter van de Devils waren het aanhangers van voetbalclub NEC die de vechtpartij begonnen. Op wie ze het gemunt hadden is niet duidelijk. De politie heeft twee mensen opgepakt. Er zijn dit jaar opnieuw meer online aankopen gedaan rond Black Friday. Op de koopjesvrijdag zelf daalde het aantal transacties voor het eerst sinds 2016. Het waren er anderhalf miljoen minder dan vorig jaar. Maar in de week voor Black Friday steeg de hoeveelheid online transacties... juist met 27% naar 36,25 miljoen betalingen. Het weer geregeld zon, maar in het westen en aan de kust meer bewolking en misschien een enkel buitje. Het is rond de 6 graden. Vannacht opklaringen en kans op lichte nacht, vorst. Morgen eerst veel zon, maar smiddags toenemende bewolking met later ook regen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Vanaf maandag geregeld regen of buien en iets zachter. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.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 Lekker terug naar de jaren 80 met Nicole in Don't You Want My Love? Zo, so, het is even na twee uur Zandvoort. Een hele goeiemiddag. We zijn er weer in studio Tolweg 10A. Tijd voor Zandvoort op zaterdag en tegenover mij Dolly Tempierik. Ja, goedemiddag Dolly. De middag, Rob. Even die koptelefoon uit de knoop halen. Nou, hij, hij is. Ik, ik, ik, ik, ik heb hier geleerd ja? uh, bij, uh, bij de radioomroep. Want ik ging ook wel eens mee op locatie met techniek. En toen hebben ze me geleerd hoe je met draden om moet gaan. En dat ze altijd in één keer weer zo uit elkaar rollen. Dat ze nooit in de knoop komen. Dat... Dat is het ook. Ja, het, eh, ik ben nog wel steeds aan het oefenen met de kerstlichtjes. En dat lukt me nog niet. Want die gaan nee. wel degelijk in de kroop. Ja, ja, wie heeft dat niet, hè? En dat ja, uh, komt er weer hek. aan, uh, aan die tijd natuurlijk, oh, hè? Op als je van de kerstlichtjes. Ff. Sommige ja. plaatsen zie je ze al uh, hangen, maar... Uh... Ja, ik hoorde trouwens dat, dat de vrijwilligers zo in uh, zwang zijn de laatste tijd. Heel veel vrijwilligers aangemeld van de week. Ik, ik zoek dus een vrijwilliger om de kerstlichtjes uit elkaar te halen bij me thuis. Oké, okay, nou, bij deze... <laughs> He, melding gedaan. <laughs> nou Dolly, we hebben weer ja. een standvoort op zaterdag. Uiteraard uh, ja. de vaste onderwerpen. Die komen weer langs. Half drie weerbericht. Half vier de evenementen. Half vijf uh, hebben we een leuk uh, dier van de week. Kwart voor vijf dan? Dus? Ja, kwart voor vijf. Mag oh. ook. Ja. En uh, uiteraard hebben we ook uh, de pit uh, report weer. Want ja. er wordt zometeen ook weer gereisd. We hebben de sprintrace om drie uur... daar in de woestijn van Qatar. Oh, spannend, spannend. Spannend, die gaan en we uiteraard meenemen. Uh, onze vrolijker, onze vrolijke Beverwijker. Rendel, ja, die gaat daar alles over vertellen. Dan is hij inmiddels achter de rug... En dan ja. weten we wie die sprintrace gewonnen heeft. Gaan we met Rendel om kwart over vier over praten. En, en hoe laat komt Marco dan? Want Marco komt er Ja, Marco, Marco hebben we net uh, na vier uur. Oh, oké. Okay. We hebben een mooi stuk uh, progressie met uh, Marco Temes. Fantastisch. Zeker. En uh, vanmorgen hadden we een uh, Goedemorgen Zandvoort-uitzending. Uh, en uh, ja, daar spraken ze met Erik Weijers, de circuitdirecteur. Want er is zo'n mooi uh, boek uitgekomen over het circuit... Dossier van het circuit Zandvoort door Michel Fayant. En uh, ja over dat boek uh, is vanmorgen het een en ander verteld. En die uh, gaan wij uh, ja, vanmiddag even herhalen. Weet iedereen waar het uh, boek over gaat en uh, waar ze dat kunnen verkrijgen en dergelijke. Ja, ja? ben je er klaar voor? Ik, ik, waarvoor? Jij gaat toch ja, voor, draaien? Voor de uitzending? Oh, de voor de uitzending. Ja? ja, natuurlijk ben ik daar oh, klaar okay, voor. Oh, ja, oké. Okay, zeker nou, op. Ja. Dan gaan wij muziek draaien, Dolly. Laten we dat eens gezellig gaan doen. Weer jaren tachtig, of is ja, Ja, heel raar. Dus <laughs> uh, we zitten in de jaren tachtig nu met uh, Womack en Womack. Hier zijn ze met het mooie nummer Tear Drops. Lekker blokje op de zaterdagmiddag. Eerst Womack en Womack en Teardrops. En daarachteraan de Staple Singers en I'll Ted You There. Ook weer zo'n gouden oude plaat waar we blij van worden, Dolly. Absoluut. Zeker, zeker. zeker weten. Heb jij ook berichten waar we blij van worden? Ja, ik wou net zeggen, want het zijn natuurlijk niet voor niks gouden ouwe. Gouden uh, ouwe. Ja, wij worden, wij worden wel uh, blij van goud. Zeker weten. Ja, en zeker. Ja, uh, ja, ja, ja, ja. En feestjes, want er is momenteel een heel leuk feestje aan de gang, jongens. En het is allemaal uh, gratis toegang. Dus ik zou zeggen, doe straks je schoenen aan en loop even heen en weer. Wel weer terugkomen bij de radio natuurlijk. Een uh, dansfeestje, of niet? Nee, het is een kijkfeestje en luisterfeestje. Want uh, vandaag om half twee, ik was er heel even bij... werd in het Oude Raadhuis... en daar zit dan de ingang in de Haltestraat, weet je wel... dat, uh, dat expositiegedeelte. En daar werd vandaag All Kinds of Me geopend... door uh, mijn eigenste kind, uh, Lea. Lea heeft het geopend uh, door te gaan zingen. En uh, daar zijn zeven dames... En ik heb die kunst eens bekeken. Nou, het, het is echt dubbel en dwars de moeite waard om te gaan kijken. Echt heel mooi en heel verschillend. Uh, de kunstenaars zijn Vrouwtje van Tetterode, Janneke Fischer, Joke van der Pol, Lucie van Brugge, die doet de uh, um, sieraden. Oksana uh, Gakaya, Reina Overstegen en Sabrina Vermeulen. Nou, de, de, de expositie heet uh, Kinds of Me. Dus allerlei soorten van zichzelf laten ze zien. De expositie is van 30 november tot en met 22 december op elke zaterdag en zondag van 12 tot 5 in het Raadhuis. Ook vandaag dus en morgen. Er zijn ook workshops. Op zaterdagen is er om 3 uur een workshop sieraden maken. En op zondagmiddag om 3 uur een klankbakbad. En iedere zaterdag en zondag kun je meeschilderen met het levende schilderij. Die kunt je kunt jezelf verrassen of een ander met een feestelijk cadeau... En een, uh, dat is een karaktervol hondenportret door hondenfotograaf van Huis Sabrina Vermeulen. Die nu voor een gereduceerd tarief tijdens de expositie All Kinds of Me in het Raadhuis foto's maakt van onze lieve viervoetertjes. Dat is leuk. Ja, toch? Zeker weten. Ja, en het is feest nu, hè? dus ga erheen. Je wordt goed verwend. Er is van alles te drinken, te eten. Heerlijk. Zag er goed uit. Mooi. Wat doen wij hier dan? Nou, ik heb je gevraagd op locatie en uitzending. Ja, wat ben, wat ben ik streng, hè? Nou ja, streng. Uh, uh, Doch rechtvaardig. Dom. Dom. Dom. <lacht> dom. Ik ben dom. Nou ja, oké. Okay. Hij is een beetje dom. Ja, daar doen we het mee, uh, Dolly. <lacht> ja, heb je nog een uh, ander uh, nieuwtje? Ja, natuurlijk mogen we niet vergeten te vertellen. En het is natuurlijk al een paar keer gezegd gisteren en vanochtend op de radio. Maar we zijn zo enorm trots op onze eigenste Thomas de Jong. He, begonnen ooit bij CFM uh, Zandvoort als uh, technicus, radiotechnicus. Ik zie hem nog zo binnenkomen dat hij mee kwam doen met dat workshopje... wat jullie toen ja, hadden daarom, georganiseerd. Ja, op de zaterdagmiddag bij uh, albert -Jan en ja, mijzelf. Ja, dat was de kinderweek, weet ja, je wel, ja, wat je wat toen had. Leuk was dat. En, toen had je en drie, was... drie deelnemers, hadden jullie. Je had uh, Thomas, die was binnengegaan. Nou, er waren nog twee jongetjes. En één daarvan was Thomas, twee meisjes. En dat waren Richelle Plantinga en Lea Bos. Kijk eens nou, ja. waar, waar ze gebracht zijn, hè? mede door de radio. Dat bedoel ik. Ja. En, uh, ja, Thomas en... was toen al uh, bloedje, uh, enthousiast erover. Ja, heel erg, heel erg. En hij deed al meteen mee alsof hij nooit anders gedaan had. Ja. Ik weet het nog heel Ik heb er nog een filmpje van trouwens. Nou, maar mooi, Thomas. Geval, hij is dus afgelopen week uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Nou, en dat is niet niks hoor. Er waren zoveel genomineerden. En als jij daar dan uitgekozen wordt. Maar ja, het is ook niet niks wat hij allemaal doet natuurlijk. Hij is al, zoals ik zei, vanaf, vanaf zijn dertiende al bezig als vrijwilliger. Hij is ook EHBO'er. Hij is verkeersregelaar en begeleider bij de avondvierdaagse. En dat doet hij ook allemaal naast die hele drukke baan die hij heeft. En één keer in de maand zit hij ook hier bij jou hè, als Jazeker. sidekick. Ja, als hij tijd heeft, hè, want hij heeft een druk met zijn baan. Dat is waar, dat is waar. En uh, dat gaat natuurlijk altijd voor. Ja, en de jury was heel erg onder de indruk van zijn brede inzet. En het, het, het maakt niet uit wat er nodig is. Thomas is er altijd. Die conclusie werd dus getrokken. Uh, Dini Maarten Fransen, die vorig jaar de burgemeester Nick Meijer vrijwilligersprijs won... overhandigde de wisseltrofee aan Thomas... En de bijeenkomst stond in het teken van waardering en het samenzijn. Waarbij alle genomineerden een oor konden en een speldje ontvingen. Ja, en zo willen ze aandacht vragen voor het uh, vrijwilligerswerk in Zandvoort. Ja. Want uh, alle vrijwilligers zijn belangrijk natuurlijk. Het, uh, Daar heel veel dingen draaien op vrijwilligers. Uh, ja, Zandvoort. Op. Neem dan maar de omroep. Dat bedoel ik. Dat draait alleen allemaal maar op vrijwilligers. Uh, allemaal. vrijwilligers. Allemaal, bijna allemaal vrijwilligers. Ja. Zeker. Ja, en, en, uh, uh, en fanatiek. Dus, ja. ja. En, en als ik dan meteen een plei mag dooien voor, uh, voor, de, voor de radio... jongens, meld je aan. Het is zo verschrikkelijk leuk om te doen en dankbaar. En het is zo'n leuk team waar je in terechtkomt... en je wordt opgevangen en we gaan je van alles leren. Dus als je een beetje een aardige stem hebt... en je houdt van de techniek of je houdt van het nieuwtjes... je houdt van nieuws schrijven, je kan hier zo verschrikkelijk veel dingen doen... En, en ook al vind je het leuk om lekker boven op zolder... met uh, alle technische snufjes te gaan worstelen. Vooral daar, die mensen hebben we vooral nodig. Vooral die mensen hebben Zeker. we nodig. Zeker, ja. Dus ja, ja. Uh, meld je aan. Hè. Dat kan uh, via onze website. www.zfmsandvoort.nl En dan, uh, ja, dan uh, meld, meld je je gewoon even bij contact. En dan wordt er zo snel mogelijk contact met je opgehouden. Hartstikke welkom. Mooi. Nou, dankjewel voor het nieuws. Ook naar te lezen uiteraard op onze app. En mocht je de app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store. This is my life, Billy Joel. de single This Is My Life. Zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. Dat doen we na het volgende plaatje... wat we voor je gaan draaien. En dat is een uh, ja, wat minder bekende plaat... van uh, Diana Ross. Maar wel heel mooi. En ik vond het van de week weer eens uh, in mijn collectie. Ik dacht, zo Rob, die heb je al de hele tijd niet gedraaid. Dus uh, dat ga ik nu uh, met jullie goed maken. Want uh, de plaat mag er zeker wezen en zijn. En vandaar ook gedraaid bij Software op zaterdag. Hier is Deanna Ross en Touch by Touch... Van uh, Diana Rus en touch bij Touch. Daar worden wij nee, vrolijk van, hier. van Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt nou als volgt. Nou ja, maar worden we ook vrolijk van het uh, Westkust uh, weerbericht? Ik verklap niks, ik ga het gewoon voorlezen. Ja, doe Je maar, hoort het doe maar. Daar staan we er vanaf. Ja, ja, huilen of lachen, wat wordt het? Uh, ja, ik ben benieuwd. Nou, in het weekend bepaalt, en dat gaat al een goed, goed teken geven, een hoge drukgebied boven het oosten van Europa ons weer. En dankzij dit hoog. Blijft het droog. Kijk. De zon schijnt af en toe en het wordt zaterdag 6 en zondag maximaal 7 graden. En in de nacht naar zondag kan het kwik dalen naar waarde rond het vriespunt. Na het weekend kan er maandag wat regen vallen. En bovendien wordt het ook een flink stuk zachter. De temperatuur gaat stijgen naar 11 graden. Doe je zwembroek maar weer aan. Dinsdag en woensdag is het weer droog. Maar met temperaturen van een graad of 6 is het weer minder zacht. Vanaf donderdag nemen de neerslagkansen weer toe... en wordt het ook weer zachter met een graad of 10. Nou, Nou, hier valt niet het nog mee, hè? hoor, trouwens. Ja, Want, nee. uh, mensen in het oosten zitten, zitten al geregeld in de sneeuw, nou, hè? Ja. Daar is het al wit geweest en dergelijke. Ja, gladde ja. wegen. ja. Gelukkig hebben wij dat uh, nog niet. Nee, uh, we zijn er nog van gevrijwaard gebleven. Zeker. Tenminste, we gaan hopen dat uh, Rico Schreuder gelijk heeft. met zijn weersvoorspellingen. Want uh, diens uh, weersvoorspelling heb ik opgelezen. Oké. Okay, en nou... dat gaat via regioweer.wordpress.com. Kijk, daar moet je wezen voor het uh, regionale weerbericht. Uh, hier uit uh, Zandvoort en omgeving dus. Wil je het weer uh, verder uh, nakijken en uh, nalezen? Dat kan uiteraard ook op uh, de Facebook-pagina. Van ZFM. En op onze app, uh, Dolly. Heb jij een uh, De app Tuurlijk heb ja, ik de app die kan je, ik al vanaf het begin. Daar kan je alles mee doen. Luisteren, alles? kijken, ja. uh, in, uh, herhalingen luisteren. Noem maar op. Ja. Dus download hem even in de Play Store gratis uh, beschikbaar. Altijd de radio je ook, uh, in je zak. Ja, dan heb je altijd de radio uh, bij de hand. Ja. Zo is het. Zo is het. Ja, Zeker. want uh, op de, op de, de zender is nog steeds stuk, geloof ik. Ja, die dus is in nog de auto gaat stuk. het toch niet. 106,9 tijdelijk uit de lucht. En laten ja. we hopen dat het weer snel hersteld is. Door de technische dienst van ZFM. Maar goed, met je telefoontje mee en heb je toch onze zender? Zo, en dan hoor je het dauwe ja, Zeker. Straight from the source, it's a kind of love, a natural force. She just grab onto the rocket and go. Maybe they're about to crash, falling into one another. Better brace for the blast when the future's just another point in the past, and the supernova's ready to blow. I thought I'd call just the lintel. You're Ja, mooi hè De nieuwe single van Double Bob en uh, Sarah en uh, Could Have Been Us. Vanmorgen hadden we Goedemorgen Zandvoort. Een uitzending met uiteraard weer heel veel uh, gasten die daar langs kwamen. En uh, spraken over uh, dingen. En eentje zat uh, volgens mij in de auto, een van die uh, gasten uh, Dolly. Want dat was uh, Erik Weijers. En Erik kennen we natuurlijk uh, allemaal van, uh, van het gro gro gro de grote chef van het uh, Robert. Daarvoor hoef je Robert, toch niet altijd in een auto te zitten? Nee, maar oh. hij zat wel in de auto. Oh, dat was toeval. Ja, dat oh. was denk ik toeval. Ik dacht dat jij dacht dat hij altijd in de auto nee, hij zat. Nee, zat toch don't... niet? Nee. <laughs> Sommige mensen slapen ook in de auto, maar dat is een heel ander onderwerp. Nou, dat, dat zal Kees niet zo gauw overkomen. Nee, Erik komt het, overkomt dat niet nee. zo vaak. Nou ja, hij Ach, was nee. van, vanmorgen Goed. dus bij Goedemorgen Zandvoort. Want er is een heel mooi nieuw boek uitgekomen over het uh, circuit. 75 jaar circuit en uh, Michel Vajant. Ja, die kennen we allemaal nog van die mooie stripboeken natuurlijk. En uh, striptekeningen, zeker de moeite waard. Nou, daar is dus een, een nieuw boek uh, van uh, uitgekomen.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 En Michel Vaillant was in mijn, heugd, mijn jeugd een van, een van de helden van de strips. Ja, met zijn fictieve uh, coureur Michel Vaillant. Hé hey, Erik, en... had jij dat ook? Dat je dat, dat, dat, je dat altijd las vroeger? Jazeker, Ja, ja, ja. Dat was wel uh, inderdaad een van de favoriete strips uh, die ik altijd las, inderdaad. Uh, ik denk dat dat voor heel veel uh, uh, uh, mannen geldt. van uh, mijn leven, dan ook nogal jonger en ouder...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 Een misje van Jans uit de door jean Creton werd dat getekend. Die man is inmiddels overleden, maar goed, die studio bestaat nog steeds. Ze komen steeds een tips uit. Die zit in Frankrijk, maar ze hebben een Belgische vestiging en die had ons benaderd. Wij zouden graag een dossier over Zandvoort willen maken, want dat is het. Het is niet een stripverhaal wat pagina 1 begint en wat achterin het boek eindigt. Het zijn een aantal verhalen over de geschiedenis van Zandvoort. En ook een aantal gewoon...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 Alleen ja, weet je, zo'n productie was dit dat duurt toch altijd even, dus het is, uh, nou ja, het uitgekomen zich die inmiddels 76 jaar bestond, maar ja, ja, ja, ja, dit is, ja. is gewoon een heel mooi document om inderdaad die 75 jaar -historie, uh, ja vastgelegd te hebben ja. en te hebben. Hebben jullie erover nog... ja, er na moeten denken om mee te werken? Of jullie waren meteen ondertiteling? Nee, ontdekt? nee, zeker. Nee hoor, nee, nou ja, laat ik zo zeggen. Uh, misschien collega's die niet bekend waren met van Vajant, met die, die, die hadden zoiets wat is dit, maar nou, toen ik gaan hoorde. En uh, toen zei hij uh, dit moeten we, gewoon, uh, dit moeten yeah. we elkaar uiteraard beteken. Yeah. Nee, het album verschijnt uh, als een hardcover met 64 pagina's voor 24,95. En een luxe versie met een linnen rug en gesigneerde uh, Ex Libris voor 74,95. Wat is het, wat is het yeah. verschil tussen die twee boeken? Nou ja, de inhoud is hetzelfde. Nou, wat je, de, de, de cover is anders. Hè? dus een andere, andere kant al heen. En er zit inderdaad een genummerde tekening... zit erin gesigneerde te tekening door de, door de tekenaar... Uh, van het dat boek. En, dat die, dat... Uh, en uh, die zich gelimiteerde uitgaven... Uh, oplagen is die beschikbaar. En die is ook... voor mij alleen bij een aantal... gespecialiseerde stripwinkels is die te koop. Okay. Niet, in, door, uh, niet, niet bij de Bruna uh, in z'n voor te koop. Nee, dus precies. Alleen de normale 24... Euro95-versie verkrijgbaar. Nou, nou, is de, de, het boek is uh, gepresenteerd afgelopen week. Of um, uh, die weten voor. Maar in ieder geval de eerste exemplaar was voor uh, Bernard van Oranje. Uh, ja. En die vertelde dat hij ook in zijn gezin van, van Vollehoven ook Jan uh, uh, erg populair was. Ja, dat, ik, uh, dat, dat was wel leuk. Hij ja, dat was met zijn broers dat ze ook al die strips daar thuis hadden. Ja. En dat ze die uh, dus uh, lazen, Ja, weet je, kijk nou wat ik moet zeggen. Dus, en bij hem ook. Ja, dan, dan gaat hij. Uh, Door Michel van Jan ging natuurlijk eigenlijk die autosportwereld, Ging voor... voor...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 Natuurlijk, uh, uh, Michel Vanjan en uh, Steve Woerstam, dat waren zich personen. Maar uh, ze raceden altijd uh, gewoon wel tegen uh, uh, ja, van, uh, bekende namen uit Outsport... die dan ook in de stripfiguren strip in die boeken voorkwamen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, ik heb begrepen dat uh, uh, Jan Lammers een van de weinigen is... die uh, als Nederlander ooit in die strip heeft gezeten. Hè? Wist je dat? Oh, dat zou heel dat goed kunnen, ja. ja, ja, ja, ja, ja dat, uh, ik, dat... ik zei nou tegen Ger volgens mij ook uh, Rob te maken. Of weet je dat niet? Over, over die film van uh, Steve McQueen. Ja, dat zit. Grand Prix. Ja, maar is daar, is daar een stuk over Dat weet dat dat ik niet zeker hoor. Dat weet ik niet, niet zeker. Het ik nog het zeker. Maar goed. goed. Ik, ik, ik, heb, ik heb ook niet alles het boek van Michel van jou thuis. Denk ik. Nee, nee, ik boel. nee. Ja. Uh, dus het kan best zijn dat ik er net even eentje mis. Ja, ja. Hey, en en uh, uh, wat ik wou zeggen: uh, er is nog een stand voor die eraan meegewerkt heeft, in ieder geval. Rob Petersen. He, vroeger, het ja. speaker van het circuit... En in het bezit van, nou, ik denk wel... tienduizenden foto's... van het circuit onder andere. En die heeft een paar mooie foto's beschikbaar gesteld, hè? Ja, klopt inderdaad. Hè? Want uh, we zeg maar, de, hebben... De,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 Uh, uh, echt, wat dat betreft, ons uh, het geweten van het, circuit, ja. het als het op de historie aankomt en om daar ook beeld bij te hebben. Dus die hebben gevraagd dat hij hier wilde meewerken. Uh, ja, en, leuk. Nou ja, dat wil hij natuurlijk uiteraard uit, uit, uit, graag. Hè? want uh, ook voor hem was Michiel wel een, een jeugdhelm. Ja, tuurlijk. Ja. goed hè. He, de teksten zijn geschreven door een Belgische journalist. Ja klopt. Ja, die heeft de tekst geleefd inderdaad. En uh, ja, die heeft er, ik vind er ook echt een, een mooi verhaal van. Ja, zekerheid. Helemaal mooie, ja, een mooie tekst. mooi verhaal, ja. Maar jullie ja. hebben alle, alles dus nagelezen op uh, de feiten zeker. die klopten. Ja, ja, het is helemaal, het is helemaal in, uh, in samenwerking gegaan. Ja. Uh, uh, zodat we ook, dat we ook zeker wisten dat er geen uh, ja, onwaarheden in stonden. Nee, dat is dat, waar. Dat, ja, weet je. En, dat is, en het is ook uh, goed dat we dat gaan, Want ik, uh, uh, we hebben er toch nog wel een paar, paar dingen uit kunnen halen. Ik, dat moet net even anders... Uh, uh, ja, en, ja. Dan, uh, en dan klopt het helemaal. Ja, ja, dan, ja dat is uh, inderdaad zo. En ook een uh, mooie collectors-item uh, natuurlijk... het uh, boek met uh, die verhalen... en de verhalen zoals het echt uh, is op het circuit... en echt was op het circuit... Ja, dat lees je dan uh, in uh, dat boek... in uh, strippen, een vorm van uh, Michel Vajant... Nou, reden genoeg om daar uh, zo meteen uh, verder over uh, te gaan uh, praten... met uh, Erik Wijers, uh, uiteraard van het uh, circuit. En dat uh, doen Hans Botman en uh, Ger Loogman naar het volgende plaatje. Want uh, ja, op een gegeven moment kwam ook uh, ter sprake van... waar komt de naam Tarzanbocht uh, vandaan? Ja, heel veel verhalen gaan daarover uh, de ronde. En uh, ja, wat is nou het uh, echte verhaal? Misschien krijgen we daar zo meteen wel uh, antwoord... Uh, op uh, van, uh, van de heren uh, in uh, het uh, programma Goedemorgen Zandvoort. Maar eerst gaan we naar nou, een platen uh, die er eigenlijk wel een beetje op slaat uh, draaien. Want uh, deze uh, ook, uh, ook leuk trouwens om uh, weer een beetje de zomer in je bol te krijgen... bij dit uh, winterse weer hier in Zandvoort. Die heeft er uh, misschien wel een klein beetje mee te maken. Of misschien ook wel weer helemaal niets. Dat hoor je uh, zo meteen in deel 2 van het interview. Baltimore is hier met Tassan Boy... the news On a sunny afternoon Joh, de, de singel van Baltimora en uh, de Tarzan uh, Boy. Zij lieten uh, we en Hans Botman in gesprek met Erik Weijers... Uh, over het uh, boek van uh, Michel Fayant uh, bij... Uh, nou, op een gegeven moment komen ze over, uh, over, uh, te spreken over de Tarzanbocht... waar uh, die naam vandaan komt. Er staat heel veel historie uh, in dat uh, boek, uh, Dolly. En de verhalen die zijn nogal wisselend uh, waar uh, Tarzanbocht uh, vandaan komt. En uh, ja, ik wil wel eens weten van, uh, of iemand weet uh, wat het meest aannemelijke verhaal is uh, daarin. Heb jij een idee? Heb jij daar al wat over gehoord? Nou ja, nou jij het erover hebt. Uh, meen ik me te herinneren dat er nog niet zo heel lang geleden... daar een hele discussie over is geweest ooit. Ja. Uh, en er en, gaan oh. dus een paar verschillende uh, uh, verhalen over rond. Maar uh, ik zou bij God niet weten welk verhaal nou waar is... En, Überhaupt wat welk verhaal is, ik weet het niet meer. Nee, nou ja, misschien nee. kunnen de heren daar uh, meer over vertellen. We gaan luisteren naar het uh, tweede deel van het interview. Ja, ik had het zelf nog even over een, uh, de naam Tarzanbocht. Daar doen verschillende ja. uh, uh, versies de ronde over. Hè? Ja, en ja, ja, uh, nou, de, hier is gekozen voor iemand die een landje had. Daar, dus met de bijnaam, ja. uh, hij had de bijnaam Tarzan. En uh, omdat de, de bocht zijn naam kreeg, is het de, de Tarzanbocht geworden. Christen, ja, dat is de ja, versie die ja, nu in het boek staat. Maar... Dat, dat is de versie die in het boek staat inderdaad. Dat, dat Tarzan inderdaad zijn uh, landje had opgegeven. Ja. Om plaats te maken voor CBRL, voor nou, dat zijn namen aan de, aan de bot, ja. Nou, ja. Nou, ja, Maar er zijn mensen die mij... Er zijn mensen die absoluut... Nee, niemand weet precies hoe het zit natuurlijk. Nee, nee. Dat <laughs> uh, maakt niet uit. dat staat nu nee. in het boek staat dat Tarzan de, was de, de, de, de, de, de, de, die landje heeft opgegeven. Ja.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 in dit, in dit verhaal. Ja. De, de, het boek is ook... Ja, te, dat te... is ook leuk. In ja, nee, het dossier staat ook... Sorry. Ja. Geen gang. In het dossier staat ook een deel uh, van een, een, een, een, een, een oude strip. Uh, en uh, het een mooi verhaal dat ze een nieuwe sportscar aan het testen zijn op Zandvoort. Dat, dat verhaal is al ergens uit de jaren 60 of zo. Dus toen kwam Zandvoort ook al in die strip voor. Ja, goed ja, hè. Ja, ja, ja. Uh, en het was heel gedetailleerd, hè? Al die auto's ja, ja, getekend. Ja, je ziet... Je ziet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 Ja, weet je, de, de, ook de tragiek hoort bij de. Ja, bij de circuit bij Dus ja. Ja, dat wordt ook in het boek thuis Uiteraard, nee, inderdaad. Hey, zegt, het boek is ook te koop bij je, op het circuit zelf, hè? Ja, bij de Mickey's Bar werd het. En dat kan ook online besteld worden via de website van het circuit. Oké. Okay. Uh, en uh, in Salve bij het Bruno Balkende, die verkopen ook. Ja, dat hey, is En een... de, het, het, het luxe exemplaar, waar kan je die kopen? Uh, ja, bij de gespecialiseerde stripwinkels. Uh, en ik weet niet of Haarlem zo'n winkel kent. Mm -hmm. uh, maar anders zal Honveld er in Amsterdam één zijn. Ja, uh, de zaak Zonnebloem. Ik bloem. het niet, zeg maar, precies. Ja. Professor Zonnebloem? Nee, de, of... de zaak Zonnebloem. Oh, de dat is een de stripzaak de, in Amsterdam. Oh, <hij hij> oké. Okay, nou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen proberen, denk ja. Ja. ik. <hij> ja. Hey, uh, hoe gaat het verder met de stripwinkel op dit moment? Uh... Uh, nou ja, het is nu natuurlijk. Uh, rustige tijd, uh, hè? Rustig, rustige tijd. Ja. Uh, de laatste activiteiten.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 Ja dat, dat ja, dat is, klopt, ja, dat klopt. Ja, dat klopt wel. Ja, ja oké. Okay. Ja. Maar uh, doorgaans zijn er meestal wel mensen van de duschappers. Ja, uh, races, ja, uh, ja zeker, zeker. Nee, logisch, logisch, ja. logisch. Nee, oké, okay, uh, dus uh, het is een rustige tijd. Nou ja, je bent waarschijnlijk ook weer bezig met, met het invullen van het programma voor het hele jaar. Hè? Komend uh, ja. komende jaar komen er nog leuke dingen? Ja. Uh, zeker, uh, nou ja, eigenlijk wel uh, bekende, bekende titels komen te terug: het DTM, de DJ World Challenge, dit. Ja. natuurlijk de historische de historic Grand Prix weer in juni, Leuk. Uh, natuurlijk de Dutch Grand Prix uh, eind augustus. Ja, en uh, ja, voor uh, spa uh, de Spaanse Races, Pinkse Races, allemaal vijven met het zoals America Sunday. Ja. Uh, uh, wat buitenlandse organisatoren die, die naar Zandvoort komen, dus hey, we hebben weer gewoon een Vol, uh, vol raceprogramma volgend jaar. We hebben okay. weer uh, ja, heel veel te zien en uh, te doen. Zo. Dat geloof ik graag. Dus je ja, bent heen. lekker druk. Zeker. Altijd, nou, <laughs> altijd hè? Nee, dat klopt. Hey, mag ik jou hartelijk bedanken, Erik, voor jouw bijdrage in dit programma? En uh, succes met de verkoop van het boek. Zeker. En ja. ik uh, raad het iedereen aan, het is een prachtig, prachtig boek. Uh, een leuk cadeau voor uh, ja, Sinterklaas van nog en voor de kerst natuurlijk ook. Ja, zeker. Erik, hartstikke okay. bedankt. En uh, goed fijne weekend dag. nog. Ja, okay. Fijne dag, hè? Dag. Ja, nou ja, ik hoop dat uh, Sinterklaas of uh, de kerstman uh, luistert uh, op dit moment. Want ik zou het boek ook wel heel graag uh, willen hebben, Dolly. Oh, is dat zo? Ja. ja en, er verschijnen allemaal mooie boeken in deze en, laatste tijd. En helemaal denk. die speciale ja. editie van dat uh, boek. Ja. Daar mag je wel uh, miljonair voor zijn, voor het exemplaar. Maar uh, wat ja, dat dat wel, kost wel het, mooi uh, zijn. die is uh, voor een boek 100 euro, is uh, toch aan de prijs. Ja, maar als het een speciale editie is, dan valt het wel weer mee. Het is een speciale limited ge gesierde ja. editie. Dus, uh... Nou ja, nee, dan, dan, dat valt best mee hoor. Okay, bedoel, nou, dan heb je dus... toch iets in huis wat op een gegeven moment goud gaat, waard gaat worden. Kerstman of uh, Sinterklaas? horen jullie dat? Ja, maar zing jij wel elke avond trouw voor Sinterklaas? Want ik, ja. ik, ik kan op zo, vo volgens mij zing jij niet. Zet je je schoen niet? Nee, dat wordt niks, Robby. Over de schoen zetten. Ik, ik weet nog echt. Ja. En de laatste zag ik daar ook een verhaal over. En houden we erover op. Oh. Maar ja, vroeger... Dat is echt zo'n aparte verhaal. Maar ik denk, ja, ik herken mezelf daar wel in. Vroeger uh, zet ik niet uh, mijn eigen schoen. Maar zet ik de schoen van mijn vader? Omdat hij groter was. Die, omdat hij groter was, dan oh, kon er meer in. Wat dus, wil jij uh, hebben? Ja, ja, ja. ja niet ja. denken aan alle andere kindertjes die ook nog een paar pepernootjes willen. Nee. nee. Dus uh, mijn vader, ja, die liep een beetje moeilijk uh, op dat oh, moment. Ah, ah, ah, ah, ja, je ja. moet ze er wel op tijd ja, uit halen. Eén schoen uh, miste die. Hij was blij uh, als, je, als het weer uh, achter de rug was. Kon hij weer uh, beide schoenen aantrekken. Ja, ja, ja. Ongelooflijk ja, ja. verhaal. Ja, mooi, nou, ja. mooi, ja. Ik ben benieuwd welke verhalen jullie ja, mee gaan ik maken. Oh ja, wil me goed Oh, nou doen. ja, gisteren ja. hoorde ik Lea schreven. Want die ging de hond uitlaten. En die de laars aan. Die wat is dit? Maar ik, ik had... Uh, nee, ik niet. Sinterklaas had uh, s ochtends een uh, letter in de, uh, de laars gedaan. Maar toen heeft ze andere laars aangetrokken. Normaal trekt ze die zo s ochtends aan. ja. Maar dat had ze niet gedaan dit keer. Dus nu was het gisteravond in de ene van, ah, Wat is dit, weet je? Oh, oké. Dus zij gaat er al de, de hele tijd erin. Uh, zeg maar. Jij ja, met Denken? Ja, ja. Of wat was Sinterklaas met denken. Ja, denken? Ja, Sinterklaas met Denken. Ja, waarom komt er geen reactie? Nee. Ja. nee. Nou, ja, ja. Ja, ja. lekker dan. Lekker dan. Lekker dan. Uh, lul verhaal eigenlijk. Ja, het eerste <laughs> zit er weer op. Ga <laughs> zo meteen weer even verder praten. Hier is veel Collins trouwens. Don't stop crying. It will be Just take my hand.